In de Europa League heeft AZ zich geplaatst voor de kwartfinale. De Alkmaarders verloren de uitwedstrijd tegen Udinese met 2-1... maar thuis had AZ met 2-0 gewonnen. In Italië kregen de Alkmaarders na twee minuten een rode kaart... en een strafschop tegen. Udinese benutte de penalty en maakte kort daarna ook de 2-0. Valkenburg maakte nog voor rust de 2-1.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 Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Voorlopige stand 1 uit 2 door de laatste 8. Laten we er maar gewoon uh, nog eentje bij doen. En laat het allemaal FC Twente zijn. Dat is mooi, uit bij Schalke, 0-4 zijn verdedigen, een, een uh, 1-0 voorsprong... De verslaggevers te in een uh, geweldige sfeer in dat stadion. Zijn Bar Stigler en Jeroen Nelson. Dat kan je wel zeggen als uh, beide aanvoerders elkaar een high five geven. Dat zal voor de een misschien wat meer bijzonder zijn dan voor de ander. De aanvoerder van Schalke is Raoul. Die heeft al het een en ander meegemaakt in zijn voetballeven. Maar de aanvoerder van Wout Brahma staat daar, uh, van de tweede staat daar niet zo vaak. Dat is Wout Brahma. Omdat Wisgerhof dus geblesseerd is. Heeft Brahma de aanvoerdersband gekregen. En uh, ja de handschoenen van Raoul... Die hij als kleinkind ongetwijfeld een aantal keer heeft zien spelen. Op televisie en grote prijzen heeft zien winnen. Ik kan me zo voorstellen dat dat voor Wout Brama uit Almelo toch bijzonder is. Zo is dat. Twente in een uh, dus wat gewijzigde opstelling. Omdat uh, Steve McClammer toch de voorkeur geeft om een aantal belangrijke spelers rust te gunnen. Dat klinkt gek in deze wedstrijd, maar zo is het echt. Op de bank dus Fer. Op de bank dus Ola John. En in het elftal Pairami en Leugers. En ook, maar dat heeft te maken met een lichte blessure. Die zit ook niet op de bank. Peter Wisselhof en zijn vervanger Bengtson naast Douglas achterin. Tindalli is weer terug. Staat linksback. En dat betekent dat Cornelissen weer genoegen moet nemen met een plekje op de bank. Terwijl de bal klaar ligt in de middencirkel om Schalke een aftrap te geven. En de heren Huntelaar dus weer terug. Bij de Duitsers zijn Raoul genoemd. De aanvoerder klaar om die aftrap te verzorgen. Twente verdedigt dus een 1-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd. Na die merkwaardige strafschop. Met de, de al dan niet overtreding van Matip die er dus vanavond gewoon bij is. In dat duel met Luc de Jong die de strafstop zelf maar ongenadig hard binnenschoot toen hij het buitenkantje kreeg. Nu komt het fluitje en nu wordt de wedstrijd in gang gezet. En zijn Schalke en Twente begonnen. Ja u hoeft, ons, u hoeft er geen zorgen te maken over uh, of wij ons vergissen in de stand. Want er hangt hier een scorebord net zo groot als uh, nou, het stadion van Herakles. gigantisch uh, scorebord aan het dak van dit uh, prachtige stadion. Waar ik dus twee weken geleden ook namens de NOS in Napels was. Waar geen scorebord in dat hele stadion hing. Hangen er hier vier. Prachtige ja, voetbaltempel is dit toch in 2001 geopend. En nu zit het vol. Het is een grote club Schalk in Duitsland. Dat uh, vergeten we in Nederland. Misschien wel is. Stevens kijkt en ziet dat uh, de doelman van Twente trapt. In de eerste minuut Michailov. Die trap wordt opgevangen aan de rechterkant door Jones. En dan mag... Hij gaat op de bal gaan oprapen en opnieuw gaan uitrollen. Dat doet hij in de voeten van de Braziliaan achterin bij Twente. Alhoewel Braziliaan ook alweer een beetje Nederlander. Douglas. Het zal er even zoeken zijn voor Twente in het begin van de wedstrijd. Wie waar nu loopt met een aantal wijzigingen. Luc de Jong kopt een diepe bal. Daar komt Bayrami bij. Het hoofd van de middenlijn krijgt de Jong die bal opnieuw terug. Jansen wil passen, Dat lukt niet. Leugers zorgt ervoor dat Twente de bal in de ploeg houdt. En via de linkerkant, via Tindalli, kan Twente weg. Ruim een minuut onderweg. In de gelsenkirchen niet dus weer vanaf de linkerkant. Dat ligt dan toch wat plezieriger dan de rechterzijde. Daar waar Bayrami staat kan de bal even goed niet controleren. De Duitsers komen eruit via hun linkerzijde. Waarbij de linksback opnieuw Fuchs is. En de bal teruggaat via deze Fuchs naar de doelman. Dezelfde als vorige week Hildebrand. Die wacht lang, laat de bal aan zijn voeten liggen totdat Luc de Jong komt. Wokt hem eigenlijk. En trapt dan de bal hoogweg naar de rechterzijde. Dan moet Van Van de Lucht in. Dat doet hij ook wel, die wordt door. Tindalli van de bal gezet. Die belandt dan op het hoofd van Ushida. De Japanse rechtervleugelverdediger. En zo heeft Schalke de bal weer terug. De combinatie op de as van het veld. waarna de opening wordt gezocht richting Draxler. Daar zit Rosales met de borst tussen. En zo heeft Tente nu de bal. Als achterin Bengtsson opent naar de linkerkant naar Tindalli. Die heeft wat ruimte voor zich. Wordt nog niet echt aangepakt. Als Leugens de bal komt halen. Kaatst op Bengtsson. Het is inderdaad zoals we even aftasten. Al is het tempo wel iets hoger dan in de beginfase. de beginminuten in Enschede vorige week. Waar Willem Janssen de bal nu heeft teruggegeven aan Rosales. Het speelt zich allemaal af op de veldhelft van Twente. Waar Douglas nu opstond En de middenlijn over gaat. De bal vervolgens paas naar de linkerkant. Waar Chadli aan neemt. waar ligt de ruimte? Die heeft hij dichtbij gevonden. Bij Leugers. Leugers weer terug naar Tindalli. Dit is goed wat Twente doet. Het schiet vooruit niet echt op. Maar het balbezit houden in de openingsfase is ook wat waard. Om even te laten zien... Dat er uh, niet heel veel zenuwen zijn op een grasmat overigens. Die erbij uh, ligt als een, ja, toch een, beetje een knollentuin. Waar uh, hier nog dat luciferdoosjesysteem is. Dat die grasmat uh, midweeks gewoon buiten ligt. Naar binnen geschoven wordt zoals dat in het uh, Gelre Dom volgens mij vroeger ging. Dat doen ze, dacht ik, nu niet meer in Arnhem. Maar uh, ik weet niet wat voor wereld die naast het stadion is geweest de laatste dagen. Of wat ze op uh, die grasmat hebben gedaan. Maar het is denk ik niet best. Het is nu een parkeerplaats als het... Uh, Gras binnen ligt, maar het is net of het door de week ook zo is geweest. Ik weet niet of Nick en Simon ook hier uh, aan het doorbreken zijn. Dat zou maar zo kunnen. Het gek is hier een steenworp afstand ligt het parkstadion, het oude stadion, daar was ik gisteren toevallig even. En uh, of ja, dat was niet toevallig natuurlijk. Uh, en daar lag de mat nog in. Dat stadion is goed deels ontmanteld, maar die mat zag er eigenlijk nog hartstikke goed uit. Ik denk dat hij er beter uitziet dan deze. Misschien moeten ze die naar binnen rollen. Ja, lijkt me een heel goed idee. Twente weg aan de linkerkant Chatlie. Nou ja, wat heeft weg. 10 meter over de middenlijn is hij. En komt dan in uh, contact met een van zijn tegenstanders. Via die tegenstander gaat de bal over de zijlijn. En dat levert dan een ingooi op voor uh, Twente. Die door leugens nu wordt uh, neergelegd. Even terug zoeken. Chudley op de eigen helft. Naar bukkelers gegeven. Aan de rechterkant ligt dan wel wat ruimte. Mooi om te horen op de achtergrond hoe het uh, publiek hier in Gelsenkirchen lawaai maakt. Die uh, 3000 van Twente hebben zich geschreken voor de wedstrijd laten horen. Zij nu even rustig gaan zitten. En zien eigenlijk al 4-5 minuten lang wat hun ploeg rustig de bal rond speelt. Hier kom je ook niet bovenuit hoor. Nee, dat wel nog <laughs> ja, niet. Maar tente speelt rustig de bal rond en heeft, nou ja, zoals Jeroen terecht zegt, geen last van plankenkoers. Maar laat ook zien dat het vrij vast is. En wil dat misschien ook wel graag in het begin. Chatli nu met een tempoversnelling en de bal ingeleverd bij Leugers. Leugers weer terug naar Tindalli. Tindalli weer naar de andere kant. Naar Bengtson, de zweet. 25 jaar en die opent dan weer op Rosales die vlakbij staat. Ja, tenten laat zien aan Schalke van Kom maar op. Wij hebben geen zin om als een gek op de aanval te gaan. We lokken jullie wel uit de tent. En als jullie niet komen is het ons probleem. niet, Want wij hebben die 1-0 voorsprong op zak. En met de wetenschap dat als je er 1 maakt. En dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte. Want Twente scoort bijna altijd. Dan moet Schalker 3 maken. 1 doelpunt voor Twente zou dus goud waard zijn. Zelfs als je op achterstand komt. Op een 1-0 achterstand is dat nog altijd een prima uitweg. Dus Twente hoeft niet zo nodig. En het heeft onder McLaren ook in de vorige periode... Van McLaren toch laten zien dat het controlerend kan spelen. Dat is de kracht van dit elftal. Die kracht was onder Adriaanse nou net een beetje weg. Maar is de laatste weken toch weer behoorlijk terug. Behalve zondag dan tegen NEC Dat liep niet zo lekker. Douglas Paas, En Douglas doet dat in de richting van Jansen. Die niet bij de bal komt omdat Papadopoulos, jonge Griekse verdediger, onderschept. En dan eigenlijk voor de eerst komt Huntelaar aan de bal. Die kan hem alleen maar terugkaatsen nu naar Draxler. Die gaat de tegenstander voorbij. Dat is Bayrami. zet de bal meteen voor. Die kan makkelijk door Tindalli worden weggekopt. Chatty kopt de bal dan terug zijn eigen strafroepgebied in. Dan moet Douglas aan de bak die de bal dan de buitenkant speelt naar Tindalli weer. En dan opnieuw Chatli met een mooie schijnbeweging is hij één tegenstander kwijt. En via de tweede die hij tegenkomt, Uchida, de Japaner, gaat de bal over de zijlijn. Tweede mag gooien, maar doet dat nog op de eigen helft. Goeie actie dus van Chatli die weliswaar risico neemt in eerste aanleg door die bal... Vanaf 20 meter terug te kloppen in zijn eigen strafgroepgebied. En gelooft u mij, daar stonden nogal wat Duitsers in de buurt. Twente dus weer aan de bal. Via Rosales. Wil de diepe bal geven naar Willem Jansen. Daar zit het been tussen van Draxler. Die dan zeg maar hangend aan de linkerkant speelt. Het helftal van Schalke is als Twente de bal heeft toch een soort 4-2-3-1. Zo wordt in ieder geval alles positioneel goed afgedekt. En daarbij komt die Draxler dan vooral aan de linkerkant. En Farfan aan de rechterkant uit. En als Schalke de bal heeft wil Farfan wel wat dieper... ...in de buurt van Hunterlaak kruipen, zoals ook Raoul dat natuurlijk wil. En Schalke heeft nu de bal centraal achterin via Matip... ...de misschien wel meest besproken man uit de voorbeschouwing op deze wedstrijd. waar, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de, de rode kaart die hij vorige week kreeg... ...maar hij staat hier toch, omdat zoals gezegd het beroep pas komende week behandeld wordt. Zowaar nu balbezit voor Schalke. En als we naar de percentages kijken, dan zijn die percentages qua balbezit... ...behoorlijk in het voordeel van de FC Twente, dat dus lang achterin rondgespeeld heeft. Nu Schalke aan de rechterkant met Holtby die kijkt waar hij naartoe kan. Hij vindt de ruimte bij Farfan. Maar die wordt van de bal gezet door Chatli Die zijn verdedigende werk doet. Maar daarna zit Jans in de problemen. En daar komt dan het eerste schot. Het schot wat niet aankomt bij het doel. Omdat de kont van Willem Jans in de weg ligt voor Schalke. Schalke dat wel verder kan met Fuchs. Die breed legt. En nu komt de volgende poging: Michailoff met een goede redding. Was dat Jones die schoot? Ik denk het wel. Uithaal van de Amerikaan. eerste wapenfeit van deze wedstrijd. Goed schot. Het was niet gemakkelijk voor Michailov om die bal uit de hoek te meppen, eigenlijk. Omdat op dat hobbelige veld die bal nog één keer stuit. Knappe redding van Michailov. En Twente gewaarschuwd. Eerste kans daar. En de eerste hoekschop dus ook in de achtste minuut. Je hoort wel te weten dat hij Jones goed kan schieten. En ik had de indruk dat bij Twente niet iedereen dat wist. Hoekschop van Farfan. Komt met de eerste paal. Wordt doorgekopt. Komt in de doelmond. Michailov de lucht in. Michailov de lucht in. Laat de bal los. Maar gaat naar de en als je als keeper in je eigen doelgebied een bal loslaat en naar de grond gaat dan. Of er nou wel wat aan de hand is of niet. dan Fluit de scheidsrechter altijd. Maar dit keer heeft de scheidsrechter gelijk ook. Want het is Jones opnieuw, de Amerikaan. Die probeert om Michail of het vangen van de bal te beletten. En hem een duw geeft. Het vrij schop is terecht aan Twente gegeven. Na acht minuten voetballen bij 0-0 stand. In een wedstrijd die Twente dus goed deels temporiseert meteen in het begin bij los van dat schot van Jones en de hoekschot van zo even. Eigenlijk nog weinig van blauw-wit in de buurt van dat doel van Michailov is geweest. Aan de andere kant, rood is ook nog niet in de buurt van het doel van Timo Hildebrand geweest. Maar rood heeft wel weer de bal via Douglas. Die een meter buiten zijn eigen straf staat en de bal meegeeft aan Chadli. Ja, ik zit even te luisteren. Ik doe even de koptelefoon zo half af. Want ik hoor, dat hoorde ik goed, de supporters van Schalke wat Twente liederen zingen. Dat zagen we vorige week al in Enschede toen na afloop van de wedstrijd. De harde kern van de FC Twente supporters, verrassend genoeg, alleen maar liedjes over Schalke zong. Dat gaat ook wat makkelijker als je wint, denk ik. Maar dat was een mooi gebaar. En dat gaat nu dus andersom ook weer zo, waar het in de stad al de hele dag gezellig is geweest tussen beide supportersgroepen. Douglas heeft de bal in de middencirkel. Betreedt nu de speelhelft van Schalke en speelt de bal naar de linkerkant. Waar Leugers de bal weer uit de drukte haalt. Terug naar Tindalli. Tindalli naar Douglas. Ja, Twente speelt overduidelijk op balbezit en deze lange bal van Douglas kan je weggooien. Want uh, totaal niet op maat, hij biedt zijn excuses ook aan richting de spits van FC Twente die nog geen bal heeft gehad. Luc de Jong, want Luc de Jong gooide zijn arm ook zo in de lucht richting zijn centrale verdediger. Wat was daar precies de bedoeling van? Niemand begreep het, ook Douglas niet. En dus de ingooi nu voor Schalke op de eigen helft. En uh, nou, het zijn, een meter of twintig van de achterlijn af. Schalke zal Twente moeten verslaan vanavond om door te gaan naar de volgende ronde. Twente dat in 13 Europese wedstrijden dit seizoen pas twee keer verloor. Dus dat is allemaal zo makkelijk niet. Draxler nu wel weg aan de linkerkant. Goeie bal naar Holtby die opduikt. Maar niet snel genoeg is om op tijd bij die bal te komen die het straf wel inrolt van Twente. Maar daardoor soms weer de andere kant wordt opgetrapt. Dat heeft Schalke dan weer een ingooi op. Maar de enige twee ploegen die dit seizoen Europees van Twente wonnen waren Benfica. Nou, dat is niet zo'n schande, denk ik. En uh, Wiesla, in een wedstrijd die er voor Twente al niet meer deed, De laatste wedstrijd in de groepsfase. Kortom, Twente Europees sterk. En misschien om die reden wel straalt de ploeg van Steve McLaren toch wel rust uit in de openingsfase. Namelijk al tien minuten. Want bij Twente, dat heeft u ons horen zeggen, gevoelsmatig van die tien minuten toch 7 minuten de bal heeft gehad. Ook nu weer met een ingooi via Tindalli. Aan de linkerkant van het veld Dan moet de Jong, die de bal krijgt aangespeeld de lucht in. Die blijft eigenlijk staan, komt de bal weer terug. Die bal gaat er weer over de zijlijn en dan is er twijfel bij scheidsrechter en grensrechter. Maar blijkt Farfan die bal het laatst te hebben geraakt. En komt er een ingooi opnieuw voor Twente. Opnieuw voor Tindalli, die dan weer kijkt en weer zoekt voor de Jong. Dit keer wordt hij afgetroefd in de lucht door Papadopoulos. Gaat de bal weer naar voren toe, maar dan dus van de blauwe. En kan Huntelaar kaatsen en komt hij wel uiteindelijk uit bij Foeks aan de linkerkant, de linksbek. Matip in de middencirkel, speelt naar links. Daar staat aan zijn linkerzijde Jones. Jones nu naar de doorgeschoven Foeks aan de linkerkant van het veld. Maar Twente hoeft zich geen zorgen te maken over wat er daar gebeurt, omdat het gebeurt op de middenlijn. En als Jones dan een diepe bal geeft die nog slechter is dan de bal van Douglas een minuut of anderhalf geleden... Dan heeft Twente dus de bal terug en kan het van achteruit opnieuw beginnen met Bengtsson. Jij had het pas over de statistieken van FC Twente in Europa, maar die van Schalke zijn ook helemaal niet zo beroerd. Schalke verloor maar twee keer in de voorronde van dit toernooi tegen HJK Helsinki en van Twente vorige week. En thuis heeft Schalke tot nu toe geweldige resultaten dit seizoen. Het verloor in de Bundesliga en eigenlijk in totaal dus maar één keer thuis. En dat was in oktober tegen Kijserslauteren. En tel daarbij op dat Schalke voor het seizoen gewoon een halve finalist was in de Champions League. Dan zegt het iets over de prestatie van Twente. In ieder geval in de eerste wedstrijd. Maar ook over de prestatie van Twente in de eerste nou, 12 minuten van deze wedstrijd. Want nog geen problemen op dat ene schot van Jones na voor FC Twente. Het tijdrekken is nu al begonnen. Heb ik de indruk bij Michailov die wel heel veel tijd neemt bij het nemen van de doeltrap. Wel uiteindelijk ziet dat zijn ploeg nu eens met vier, vijf mensen op de helft van de tegenstander opduikt met bal en al. Maar Chadli... Besluit, omdat dat blijkbaar wel erg ongemakkelijk voelt de bal terug te spelen naar Tindalli. En zo ligt hij alweer aan de voeten van Michailov. Die nu zo waar wordt uitgefloten door het thuispubliek. Ja, Je kan vrienden zijn of niet. Maar als je heel veel tijd rekt. Vraagt, dat is aan Krul en Van Persie. Dan wordt het toch voor of laat één boos. Michailov weer de bal teruggespeeld. Michailov. Nu Douglas. Die moet het dan uitzoeken. En nu schuift langzaam maar zeker Chalke wel op op de helft van Twente. Zodat Tindalli nu in de problemen komt als hij ja. de bal krijgt van Douglas. Oh, Douglas oh, dat... draait weg. gevaarlijk langs. Raoul, het loopt allemaal net goed af. Ja, je ziet uh, dat Stevens heeft gezegd en dat een van die uh, spelers van Schalke dat teken heeft overgenomen. Nu druk op de bal zetten. Dat moest natuurlijk ook wel een keer gebeuren, want Twente kreeg alle vrijheid om de bal achterin rond te tikken. Het voordeel voor Twente is nu dat aan de andere kant misschien mogelijkheid is tot een uitbraak. Die uitbraak wordt ingezet, wellicht door Bayrami, maar die heeft dan geduwd. Dat heeft de scheidsrechter gezien. En uh, Bayrami is dan zo... Uh, Dom om tegen de scheidsrechter te gaan zeuren. Maar deze scheidsrechter, die pikt dat niet. Dit is een toparbieter Victor Kassai uit Hongarije. Vloot de finale van de Champions League afgelopen mei tussen Barcelona en Manchester United. Vloot op het wereldkampioenschap en is ze eigenlijk uh, ook de favoriet als hij zich staande houdt om uh, de finale te gaan fluiten op het Europees kampioenschap een van de grote favorieten om dat te gaan doen. Deze man laat niet met zich zollen. Winkt respect af bij de spelers. Alleen dat was bij Rami ken ik even vergeten. Luc de jong aan de linkerkant. Luc de jong combineert met Chatti. Daar is ruimte. Chatti breed op Jansen. Ja! Doelpunt FC Twente. 14e minuut Willem Jans eerste kans. Raakt tussen de paal in de hoek. En nu moet Schalke er drie van ma gaan maken. dag zeg. Ja, dit is effectief. Karrier ja, zit te lachen, Bas, maar het is geweldig natuurlijk. Een goal voor FC Twente, ingezet door uh, Chadli, die breed speelt. Daar komt Jansen met die lange passen. En Hildebrand is kansloos. Bal in de hoek. En die 3000 vieren nu feest. En hoort de stilte bij de Duitsers. Ja, ik zit te lachen om twee redenen. Namelijk, a, die aanval is briljant, want het is allemaal één keer raak. En de grote heet Chatti, die namelijk in alles het aanspeelpunt in het verdeelstation blijkt. Maar goed, dat wisten we dat hij dat kon. Jansen komt er dan, dat kan hij ook. En rond dat heel koeltjes af. Maar ik zit vooral te lachen omdat ik ineens moet denken aan McLaren. Die dan deze wedstrijd eigenlijk ingaat. Zo van, ja, ik geef mensen rust. Want ik ben het misschien wel liever kwijt dan Rijk. En misschien zit hij dan wel te vroeg op de bank. He, nog een rond als we die niet uitkijken. Potverdorie. Maar Twente staat gewoon met 1-0 voor. Met 2-0 in totaal tegen Schalke. Dat nu via Holt, die probeert op het doel van Michailov te vuren. Want die bal raakt dan de rug van een van de Twente spelers op de rand van het strafselgebied. Spreker van Twente die meegekomen is vraagt om de supporters geen vuurwerk af te steken in het te stadion. Laat. Dat is inderdaad al te laat. Maar Twente moet nu oppassen achterin als Rosales de bal wegtrapt, Maar die wordt door Ushida weer opgevangen. Maar die is ook even van het padje. Want die komt de al zomaar over de zijlijn. Schalke is het even kwijt. En dat mag na een mokerslag. Uitgedeeld zo. door Willem Jansen. Die uh, scoort en Twente op 1-0 heeft gezet in ja, Gelsenkirchen. Dan zijn we toch... Uh, ja, we zien nu... Uh, <laughs> oh, we hebben zo'n prachtig beeldscherm voor ons staan. Echt uh, mega scherp ook. En daar zien we nu Huub uh, Stevens op. En laten we zo zeggen... Daar moet je op dit moment uh, niet aan vragen of je een biertje wil. Want dan krijg je een klap voor je Harses. Zo sangrijnig zit die erbij. <laughs> en hij ziet er meestal toch al niet heel vrolijk uit. Hè? <laughs> ja, goed. Het is uh, begrijpelijk, want... Uh, Twente heeft eigenlijk geen enkel aanval ingezet tot zojuist Willem Janssen daar ineens vrij kwam voor de doelman. En dan rondt hij het nog af ook waardoor Schalke nu dus 75 minuten de tijd heeft om er drie te gaan maken. En dan moet je er maar vanuit gaan dat Twente er geen één maakt. Want anders is het voor Schalke helemaal een onhaalbare kaart geworden. En dat is natuurlijk prachtig ook voor het Nederlandse voetbal overigens. Op een avond waar AZ Udinese al heeft uitgeschakeld minstens zo knap misschien wel knap. Aan de rechterkant, balbezit voor Papadopoulos. De Griek, centrale verdediger, komt. Ushida de rechtsbek, de Japanner, komt. En uh, Farfan is daar natuurlijk al op de rechtervleugel. Maar wordt vakkundig door Tindalli van de bal gezet. Die glijdt de bal over de zijlijn. Is zo slim. Een beetje geluk moet je erbij hebben dat hij die bal ook nog via het lichaam van Farfan ziet weggaan. En dat betekent dat er een ingooi komt voor Twente. Of zou Farfan een duwtje. Oh, ik denk dat Twente krijgt een vrij schop krijgt. Omdat Farfan een overtreding heeft gemaakt in dat duel met Tindalli. Dat is inderdaad het geval. En dan. Mag Michailov die vrije schop gaan nemen na 16 minuten. En plotseling zijn die 3100 fans uit Enschede die we nogmaals de hele dag gehoord hebben in de stad en rondom het stadion. Maar helemaal haat je de voorstel als het om het zingen van liedjes aankomt. Want uh, wat hebben ze het goed naar de zin, naar die goal. Die snelle goal van Willem Jansen. Balbezit voor Schalke. Raoul Kopt aan de rechterkant van het veld. Farfan gaat liggen met de nadruk op. Gaat liggen. Niks aan de hand. Schijft staat erbij en doet niks. Bal over de zijlijn. Ingooi voor Twente. Schalke moet de kop er even bij houden, denk ik, om zich weer terug te zetten, terug te knokken in de wedstrijd. Want voorlopig doet de ploeg van Huub Stevens in de minuten na de goal meer fout dan goed. Huntelaar heeft de bal. Huntelaar die aankondigde gisteren dat hij minstens twee zou maken vanavond. Nou, die doelpunt heeft Schalke meer dan ooit nodig. Maar deze paas van Huntelaar op van aan de rechterkant van het veld is zwak. Zodat de bal over de zijlijn rolt, over de achterlijn rolt zelfs. En de doeltrap nu genomen kan worden door Michailov. Die was al een klein beetje aan het tijdrekken. En uh, gaat daar natuurlijk nu rustig mee verder. Want iedere seconde is een seconde winst. En hij stuurt nu iedereen ver weg. Zodat hij ook ver gaat trappen. Michailov doet dat met uh, zijn rechterbeen richting Chadli. Chadli die duel aan moet gaan met Ushida. En dat ook wint. Ushida de bal is laatste geraakt. En dus mag uh, FC Twente gaan gooien. En dat heeft uh, Chadli inmiddels gedaan. Terug naar Tindalli. En dan gaat Twente ongetwijfeld weer hetzelfde spel laten zien als het heeft gedaan. Tot de goal. Gewoon rustig rondspelen. En Schalke mag komen. En Twente laat ze het niet gek maken. Nee, wat heeft al laten zien? Eén uh, poging van de Amerikanen. Een vrij slapschot naast. Dan komt Twente weer via Bayrami. Aan de linkerkant ruimte voor Chatti. Rand van het strafgebied. Chatti kan naar binnen. En, en, en Schiet de bal een meter over. Kan maar zo 0-2 zijn. In de 18e minuut van de wedstrijd. Hij doet eigenlijk alles goed, de Belg. Hij heeft ongelooflijk veel ruimte. Want wat ze daar aan het doen zijn, verdedigend. Dat mag je nu Ushida gaan vragen, de Japaner. Want die staat er 10 meter vanaf. Hij kapt er nog langs als Ushida komt en nikt dan op de verre hoek. Maar raakt de bal, dat is in herhaling helemaal goed te zien, eigenlijk nog veel slechter dan ik dacht. Want het klonk toen hij mij hoorde heel spannend. Maar zo spannend was het eigenlijk niet. Nee, het is wel uh, echt schitterend hoor wat Twente laat zien op het moment dat het eruit komt. Het combinatievoetbal voorin helaas tot nu toe maar twee keer gezien bij de goal van Jansen. En nu is ze echt prachtig één keer raken en Stevens is maar weer eens gaan staan. En wil het liefst het veld in om al zijn spelers uh, echt de waarheid te zeggen. Maar ik denk dat ze het nu ook wel horen. Want deze afstand is uh, klein genoeg met het volume dat Stevens heeft. En de stembanden die hij heeft om zijn spelers te bereiken. Zelfs met deze herrie. Fuchs gooit en doet dat ver. Maar niet ver genoeg om Huntelaar te bereiken. Dus Rosales die kan uitverdedigen. Bij met een tikje terug aan de rechterkant. Rosales die daar uh, De Jong vindt. De Jong krijgt een duel van achter en een vrije trap. Doel van Matip. Nu wordt hij wel geraakt. De Jong en struikelt hij dus niet over zijn eigen benen. Maar door de zet in zijn rug. Van man. man. uit Cameroen. En Twente heeft de vrije trap genomen. En speelt de bal in een rustig tempo. Achterin rond. Ja, het is misschien eh, als Twente de bal achterin heeft niet geweldig om naar te kijken. Omdat dat allemaal wat saai en traag gaat. Maar het is voor eh, het Nederlands voetbal natuurlijk geweldig dat Twente hier op een 1-0 voorsprong staat. En 2-0 over twee wedstrijden. Zoals gezegd, Schalke moet er drie maken. Twente, Freewield en Freewield eh, nu weer in de aanvalslinie. Deze paas mislukt en dus de overname van Papadopoulos. Veel verder dan een wat lange bal op Farfan komt Schalke niet. Nu geen overtreding van Tindalli. die de bal ook niet raakt. En dus mag Schalke gooien, een meter of 15 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Niet conclusies trekken na 20 minuten. Daar moeten we, terwijl Farfan nu weer gaat, even de aanval volgen. Maar er wordt van afstand geschoten, maar wel heel ver naast. Door Jones weer. Je moet geen conclusies trekken na 20 minuten. Maar de wedstrijd doet mij ergens in de verte wel een klein beetje denken aan PSV Twente. Toen Twente ook. Vrij veel de bal had en vrij rustig overkwam. Goed combineerde en ongelooflijk snel en heel makkelijk gevaarlijk werd. En waar het aan mij aan doet denken is dat je vroeger nog wel eens Nederlandse clubs had in een Europees verband. Die speelden dan tegen een grote club. En dan dacht je ja die grote club is eigenlijk niet gevaarlijk geweest. En dan had je twee keer met je ogen geknipt en dan stond je met 1-0 achter. En dat is precies wat Twente nu doet. Met andere woorden een dikke pluim voor ja, FC Twente. Met Leugers die ook geen last heeft van zenuw. Die heeft maar weinig gespeeld dit seizoen. Nu wel balverlies, Raoul, maar een prima tackle van Brama. die uh, een van de minder was in de heenwedstrijd tussen deze twee clubs. Maar Brama heeft het nu goed gedaan en Twente heeft nog altijd de bal weer met Leugens die op de korte ruimte goed aanneemt en goed terugspeelt. Weer knap gedaan door de Duitser. laten we dat ook niet vergeten. Hij speelt tegen veel landgenoten. Als Brama de bal naar voren speelt, even het blok daar. Maar de bal stuitend het in de voeten van Tiendali. Weer een lange bal nu, niet... Uh, zo vaak gezien bij Twente, de lange bal, maar Jansen pikt op en dan kan Twente er misschien weer snel uitkomen als Jansen er nog een keer tussen zit. Maar nu wordt afgetroefd en dus aan de andere kant Schalke. Maar uh, ja, u hoort het ook aan de reactie van het publiek, Schalke speelt gewoon zwak, levert veel in, is onnauwkeurig in de passing En als het de bal dan heeft, geeft het de bal ook vaak gewoon terug aan FC Twente. Dat zegt uh, dank u hartelijk, dank u schön. Nu Papadopoulos weer met een paas die dan wel op maat is op uh, Huntelaar, die zich uit de punt heeft laten zakken. Maar dan levert Huntelaar weer in. Nee, Schalk heeft het nog niet te pakken. En Twente groeit en groeit, ook gesteund door de voorsprong. Overtreding gemaakt op Tindalli. Ik denk dat Farfanda de verantwoordelijke voor is. De scheidsrechter fluit nadat de grensrechter al ogenblikkelijk met de vlag omhoog ging. Tindalli en Farfan hebben het natuurlijk al een paar keer een beetje met elkaar in de stok gehad. En uh, hij ja, gaat ouw. inderdaad Farfan vol op de voet staan van Tindalli. En dat is uh, geen toeval. Denk ik dan maar, omdat Vervan dat zij al een paar keer ook het gevoel heeft gehad dat hij zelf een tik kreeg van Tintalli. Daar werd eigenlijk niet voor gefloten toen. Schade met, uh, aan Tintalli valt mee, want die loopt weer. De vrije schop die Twente heeft gekregen wordt nu door Michailov genomen. 21 minuten gespeeld, 1-0 de voorsprong voor Twente door de goal van Jansen. En de vrije schop die Twente inlevert bij de Duitsers achterin. Maar diep aan de linkerkant, Fuchs. Dan wordt uh, Drax daar eigenlijk de diepte in geduwd meteen weer. Komt er een lange trap van Fuchs. Maar daar kan Draxler niet bij. Wel Huntelaar. Die laat zich helemaal zakken nu naar de zijkant. Levert de bal in bij Draxler. Dan komen de lopers met Holby. Dan gaat Draxler de lopen zelf en wil hij de bal het strafgebied inbrengen bij Raoul. Maar stuitert die bal via een van de Twente-voeten in de handen van Michailov. Ik knijp even met mijn ogen en zie op dat kleine scorebord dat het 1-0 staat voor Twente in de 23 e minuut van de wedstrijd. Halverwege de eerste helft zitten we dus. Halverwege de eerste helft alleen maar positieve berichten. Uit Duitsland als het uh, op Twente aankomt. En Twente dat nu ook een vrije trap krijgt omdat Bayrami wordt neergelegd door de linksback. Fuchs onder uh, de neus van McLaren die even wat waarschuwingen krijgt van de vierde official. Omdat hij met zijn teennagel over uh, de lijn stapt van zijn gebied. En uh, gentleman als McLaren is biedt hij daarvoor gelijk zijn excuses aan. En gaat hij weer rustig zitten. Voor hoe lang hij dat volhoudt. Dat lijkt me niet zo lang. Doorgaans staat hij ook snel weer aan de zijkant. Als Twente de bal bezit heeft met Brama in de middencirkel. En Brama gaat op zoek naar een opening aan de rechterkant. En vindt hij bij Rosales. Zeker als er ergens een televisiemonitor staat. Dan is McLaren er als de kippen bij. Ingooi voor Twente. Nu halverwege de helft Jansen is de man die de bal heeft. Maar laat dat over aan Rosales. Nou wordt er meteen diepte gezocht door Luc de Jong. Die de bal wel in zijn richting krijgt. Maar niet in de buurt. U weet, buitenspelstaan kan niet met een ingooi. Dus de jong heel slim weggelopen uit de rug van de verdedigers. Die dat niet in de gaten hadden, maar de ingooi kwam dus niet aan. Want heeft de bal alweer terug. Omdat Schalke voor de zoveelste keer. Het balbezit heel makkelijk verprutst. Nu doet Schalken dat overigens. Omdat Schalke er even een... Een paar kooltjes bijgooit. Dan mag Draxler aan een solootje beginnen. Komt de bal voor de voeten van Jones. Maar die wil van alles. Maar probeert het met een hakje. Dat lukt niet. Er komt een uitbraak van Twente. Met grote stappen. Chadli de Jong beweegt. aan de rechterkant komt nu ook Bayrami mee. Die krijgt de bal. Vier mensen van Twente tegen vijf terug van Schalke. Bayrami draait naar binnen. Toch maar buitenom. Wordt door Fuchs vastgepakt. En een vrije schop. Het gemak waarmee Twente eigenlijk aanvalt... En de moeite die Schalke heeft om dat tegen te houden. Geïllustreerd door dit moment waarbij Fuchs geel krijgt. Dat is dan niet helemaal de zin van het publiek. Maar het lijkt mij terecht. Het is makkelijk wat Twente doet. Aanvallend dan. Ja, hij uh, scheldt ook nog eventjes de assistent scheidsrechter. Verrot Fuchs begrijpt niet waarom. Want uh, het is overduidelijk een... Overtreding. Hij steekt het been uit. Terwijl de bal al weg is de enige manier om Brahma te stoppen. En dat levert Fuchs de dus geel op. De 25 jaar. Het maakt voor hem niet uit. Mocht Schalke de volgende ronde gaan halen. Wat eigenlijk ook niet helemaal voor de hand ligt met deze stand. Maar goed, dat kan nog altijd. Want hij staat niet op scherp. En dus kon hij wat dat betreft deze gele kaart hebben. Bayrami achter de bal. Douglas is mee naar voren gekomen. Hetzelfde geldt voor Bengtsson. De enige die achtergebleven is is Dali. Met deze vrije trap van Bayrami. Met links een inswinger. En die inswinger is uh, nou, nog best gevaarlijk. Maar vliegt uiteindelijk over Willem Jansen heen. En die maakt zo'n gebaar naar Bayrami. Ja, het had iets lager gemoeten. Dan had ik er misschien bij Nu kan hij dat niet. Hildebrand kon het ook niet. Maar het is dus wel gewoon een doeltrap. En Hildebrand kan ook niets anders doen dan gewoon uh, lang de bal gaan spelen. En het is toch onvrede hoor. Ja, het is ook uh, als je kijkt naar uh, de vriendschapband tussen bij de supportersgroepen. Ik kan me toch ook voorstellen dat ja, vriendschap... wordt ten alle tijde wel eens een beetje op de proef gesteld. En dit is misschien toch ook wel zo'n moment. Want het is nooit leuk om te zien dat één vriend het veel beter doet dan de ander. Nee, maar als je echt een vriendschap hebt, kun je dat goed verwerken, is de ervaring toch. Oei, Tindalli in de fout. Farfan verovert de bal, voorzet, Huntelaar het hoofd. Maar een hele zwakke kopbal onder druk nog van de twente verdediging... in de handen van Michailov, die nu wel boos is. Op zijn linksback Tindalli die zich daar de kaas wel heel makkelijk... Door Farfan van het brood nu te eten. Het is eigenlijk na 25 minuten pas de eerste keer dat Huntelaar even in beeld verscheen. Met een dus uh, vrij zwakke kopbal Twente. Na een uittrap van de doelman in balbezit op de helft van de tegenstander. Waar Leugers nu de bal heeft. Die zijn partijtje inderdaad meeblaast alsof hij nooit iets anders gedaan heeft. Bahrami een schietkans. Krijgt na slordig uitverdedigen van de Duitsers. Maar de bal in één keer neemt. En dat is moeilijk vanaf 25 meter. En hij schiet hem dan ook naast. Twente staat dus op 1-0. Een voorsprong van 1-0 door de goal van Janssen. Na 26 minuten in de wetenschap dat hier twee Nederlandse ploegen ooit zijn geweest. Europees gezien. Roda en PSV. En die werden hier de ene in 1996 en de andere in 2005 met 3-0 helemaal weggetikt. Ja. En uh, oeh, foutje op het middenveld. Raoulweg. Raoulweg voor Schalke. Heeft Huntelaar bij zich. Huntelaar aangespeeld. Huntelaar. Dit is zijn kans. En het is een gele kaart, denk ik, voor Huntelaar. Swalbe. Van de Nederlander op uh, Duits grondgebied. Klaas-Jan Huntelaar krijgt geel na dat duel met Douglas. Ja, deze Kassei, zoals gezegd, moet je niet uh, in de maling nemen. En Huntelaar klaagt ook niet. Raoul speelt Huntelaar aan. Douglas komt, houdt zijn uh, benen thuis. Toucheert hem een beetje, maar Huntelaar gaat te makkelijk naar de grond. En uh, ik denk dat uh, deze scheidsrechter. Jazeker, deze scheidsrechter heeft het goed gezien. Want het de linkerbeen van Huntelaar vliegt omhoog. Als een vliegtuig dat opstijgt. Maar het vliegt recht omhoog zonder dat Dattus hem heeft aangeraakt. En het is ook te zien hè, aan de reactie van Huntelaar. Hij uh, zeurt er verder niet over. Swalbe en geel voor Huntelaar. En Twente komt er uh, dus vanaf. Op een goede manier. Het was net, een, uh, net zozeer een strafschop als die van vorige week. Zul maar zeggen. Maar toen uh, gaf Greg Thompson, de Schotse scheidsrechter, hem wel. Dat kwam om nogal wat krachttermen uit de Duitse kant te staan. Want uh, Horst Held, de sportdirecteur, manager hier. Die zijn na afloop uh, hoe Uweva toch in zijn hoofd had gehad om die papnazen, vrij vertaald als idioten, hier uh, naar zo'n wedstrijd te sturen. Nou, daar heeft Uefa blijkbaar naar geluisterd. Want zoals gezegd, Karsai is een absolute topstrijdsechter. Zeg, maar hoe stom het klinkt, komt dat nou juist Schalke ongelooflijk slecht uit. Goed, bedankt. Uh, Brama aan de bal, terug naar Douglas. En na 28 minuten staat Twente op 1-0. Ja, je kan erom lachen, maar het is precies zoals het is. Nee, ik vroeg me gewoon af wat bedankt in het Hongaars was. En als jij daar nu antwoord oh. op geeft, dan uh, sta ik op en loop ik weg. Goed zo. Douglas doen. heeft uh, de bal achterin voor FC Twente. Op eigen helft, halverwege stoomt hij op. En de bal naar de linkerkant gespeeld waar Chatley ontvangt op de middenlijn. Chatley wil combineren met Leugens. Leugens doet het goed hoor. In uh, het eerste half uur van deze wedstrijd is hij uitermate kalm. Doet geen gekke dingen. Heeft natuurlijk zijn foutje in het verleden wel eens gemaakt. Ik kan me herinneren dat hij in de Eredivisie volgens mij nog een keer in de fout ging uit bij Nak. Ja. Dat kostte uh, Twente toen uh, een punt. Want toen won Nak uiteindelijk tot nu toe doet hij niks geks. Draxler heeft wel de bal voor Schalke. Met een voorzet bij de tweede baan daar komt hij. Ja, Huntelaar 1-1. En daar heeft hij dus zijn doelpunt te pakken. En hij staat helemaal vrij. Het is een echte Huntelaar-toorn. Want hij kopt hem gewoon in. Het is een kans die uh, Schalke niet moet gunnen. Zeker Huntelaar niet. Brachtler pikt de bal op aan de linkerkant van het veld. Passeert uh, gemakkelijk Willem Jansen. De voorzet is op maat. Huntelaar helemaal vrijgelaten. Dekkingsfout achterin bij Twente. En is de makkie voor Klaas-Jan Huntelaar om zijn achtste in dit toernooi te maken. En Schalke op 1-1 te koppen. Ja, en dan wordt het toch spannend. Slechte communicatie achterin bij Twente. Waarin Douglas en Brama allebei naar Raoul kijken. En eigenlijk om die reden allebei Huntelaar het oog verliezen. Die staat er twee meter achter inderdaad helemaal vrij. Selke komt weer. En dan uh, zal Twente toch geschrokken zijn. En dan moet het ineens plotseling wel massaal terug. Fuchs met een uh, voorzet. Die wordt weggekopt door Rosales. Maar opnieuw door de Duitsers wordt opgevangen. Als Twente nu alleen maar terugloopt. En dat doet het nu. komen de problemen natuurlijk wel vanzelf. Geschoten wordt er door Matip. Bal stuit het weer terug richting de middenlijn. Opnieuw door de Duitsers opgevangen. Ook nu lawaai plotseling weer vanaf de tribunes. En dan bedoelen we niet het gefluit van zo even. En Verder zal nu even het periode nodig hebben om zich te herstellen van deze tegenvaller. De gelijkmaker van Klaas-Jan Huntelaar. En de eerste de beste Duitse aanval nu via de linkerkant. Via Foeks en Hobby loopt Spaak. De overname van Twente via Bengtsson met een lange trap. De ja, speaker komt wat uh, laat op gang. En uh, laat nu het publiek uh, naar de voornaam van Klaas-Jan zeggen wie er gescoord heeft. Huntelaar dus... Met de 1-1. Laten we niet vergeten, Schalke moet er nog uh, gewoon twee maken om door te gaan. Zo groot zijn de problemen voor Twente dus nog niet. Maar uh, geeft Schalke dus wel enig vertrouwen terug. Schalke nu aan de bal met de opening van Papadopoulos. Naar de linkerkant, Fuchs. Fuchs neemt aan. En kan richting het strafschopgebied van Twente combineren. wellicht Met Draxler, de man van de voorzet zojuist. Draxler terug naar Fuchs. Foeks waar ligt de ruimte? Veel uh, loopbewegingen zijn er bij Jones. Hard voor Huntelaar. Met een uitgestoken been komt hij toch nog aan de bal. Maar ook Douglas heeft daar de bal geraakt. Voordat Huntelaar echt tot een inzet kan komen. Dat betekent dat Schalke een hoekschop krijgt. Maar ja, vertrouwen is terug bij de Duitsers. Het publiek heeft het opgepakt. En dit is dus een volgende kans. En Douglas heeft daar toch... Deze bal weggewerkt met meer geluk dan wijsheid. Ja, de hoekschop van Fuchs komt uitdraaiende bal. Weggekopt door Douglas. Dan moet Tindalli de rest doen. Maar komt er een omhaal. Maar die omhaal is uh, niet altijd ingewikkeld. Van Papadopoulos verdwijnt meters over het doel. Douglas en Huntelaar kennen elkaar. Natuurlijk nog de tijd dat uh, Huntelaar nog spits was van Ajax. En in die periode Eigenlijk Douglas net kwam kijken bij Twente. Maar ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld. Is natuurlijk een wereld van verschil. Een paar jaar later. Het is voor Huntelaar overigens de eerste keer vanavond dat hij sinds zijn vertrek bij Ajax weer speelt tegen het Nederlandse club. En zoals hij gisteren op de persconferentie van Schalke zei, dat is dan voor de verandering ook wel weer eens leuk. Kan me dat wel voorstellen eerlijk gezegd. Het is voor hem natuurlijk prachtig dat hij op het scorebord staat. 1-1 de stand na een half uur en Huntelaar aan de bal draait weg bij Bengtson. Wat gebeurt op 35 meter van het Twentse doel. Farfan wordt in het spel betrokken. Die wacht op Ushida die nu komt. Ushida krijgt niet de bal. Creëert wel de ruimte. Farfan met een voorzet. Michailov komt en Michailov vangt. Maar ziet dan tot zijn ontsteltenis als hij de bal snel naar voren wil trappen of gooien. Dat daar dus niemand meer is. Dat daar dus niemand meer is. Ik zat nog even terug te denken aan het verhaal van Douglas en Huntelaar. En het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat die teamgenoten gaan worden. In een shirt met de kleur oranje in de toekomst. Ja, toch zo. Want daar gaat Huntelaar nog wel een tijdje mee. En Douglas is daar na het EK toch een van de mannen van Van Marwijk. Tenminste, dat wordt verwacht. Dan weet je natuurlijk nooit hoe een, uh, koe, een haas vangt. Douglas aan de bal nu achterin. En het veld wordt maar slechter en slechter. Ik vraag me af in wiens voordeel dat eigenlijk is. Twente doet ook een, een voetbalende ploeg. Ik denk dat het wat meer in het voordeel van Schalk is. Nu de overtreding uh, gemaakt. De scheidsrechter zegt even tegen Huntelaar rustig aan. Laatste waarschuwing, want hij tikt van achter... Bengtsson aan, zij het licht. Bengson naar de grond. onnodige overtreding van Huntelaar. Dat allemaal nog op de veldhelft van Twente. Twente heeft de vrije trap inmiddels genomen met Bengson Bengson terug naar nou, Michailov. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Twente om deze helft uit te spelen met deze stand. Dan ga je toch wat gemakkelijker de kleedkamer in dan dat je eventueel tegen de achterstand aankijkt. En de rust is toch redelijk aanstaande met nog een minuut of twaalf op de klok. Als Twente maar weer eens uitkomt. Niet vaak geweest daarvoor in. Maar als ze er zijn, is het meestal wel kansrijk. Nu een slechte bal zeg, van Willem Jansen. En dat moet je dus tegen Schalke niet doen. Want die ploeg is scherp in de omschakeling. Daar komen ze dus met Foeks aan de linkerkant van het veld. Bij Rami moet verdedigen. Bij Rami meldt zich daar ook. Maar wordt nu wel voorbijgelopen door Foeks, die de bal voor het doel trekt. Gelukkig voor Twente let Benson daarop en haalt Benson de bal weg. Voordat Huntelaar eraan kan komen en denkt bij Rami wegwezen met dat kreng. En ramt de bal naar voren helemaal in de voeten bij Hildebrand, die haast maakt en Papadopoulos aanspeelt. Twente loopt de wijsmaak toch een beetje te veel terug in deze fase. 33e minuut, 1-1 de stand. Maar Twente drukt zichzelf eigenlijk fijn. Op zeg maar een meter of 10 buiten het eigen strafhofgebied, dat dan wel. De linies kort op elkaar, dat kan ook de tactiek zijn. Maar je bent als je de bal herovert, niet meer in staat om er snel uit te komen. Aan de linkerkant een voorzet van de Duitsers. Jansen verdedigt. Op de voorzet die dan niet goed voor dat doel kan komen van Jones. Maar wel via Jans over de zijlijn gaat. En een ingooi oplevert voor Schalke. Fuchs heeft de bal te pakken. Die staat zeg maar in het verlengde van de 16 meter lijn. Struikelt nog over een fotograaf die daar zit. Die heeft hij nu aan de kant gegooid. Het is een imposante verschijning Deze Fuchs. Die gaat de bal nu straks op biedt ingooien. Daar wordt hij weggekopt door Bengson opgevangen. En opnieuw ingekondt door Papadopoulos. Dan weer weggekopt door Douglas. En dan is het probleem van Twente even voorbij. Maar dus weer staat daar niemand in de middencirkel niet eens. En kan die bal rustig worden tussengespeeld door Holt. Die op zijn doelman. En hij houdt zelf dus het bal bezit. Ja, goede verre ingooien van Fuchs. Die beter gooit dan scheert. Want hij heeft een enorme baard. Dat heeft dan met de imposante verschijning te maken waar. Pas het over heeft als Raoul de bal is komen halen op eigen helft. Nu Farfan uh, aanspeelt aan de rechterkant. Varvan heeft daar Uchida de Jupa, Japaner bij zich. Uchida ook helemaal terug. Nu is het uh, Schalke even met een tempo uit de wedstrijd halen om uh, misschien Twente wat uit te lokken. Maar Twente laat zich niet gek maken. In deze positie is het echt uh, ja, bijna 4-5-1 dat uh, systeem van Twente. Want de jongen is echt de enige diepe spits. En zelfs de zijkanten met Chadli en Bayrami worden helemaal teruggedrukt. Hetzelfde geldt dus zeker voor bij Rami, Die bijna rechtsback wordt omdat Fuchs zo ver doorgeschoven staat. Fuchs op dit moment niet aangespeeld. Huntelaar laat zich zakken uit de spits. Nee, het was Huntelaar niet. Het was Jones. De bal gaat terug naar Papadopoulos. Papadopoulos op Matip. Matip nu wel opgejaagd door De Jong. De Jong krijgt hulp. Bij dat jagende werk van Jansen. Maar Jansen is daar eigenlijk weer alleen omdat Chathalie zich wat laat meldt. Nu wel door de slechte aanname van Utsida is het uh, ineens de Jong die weg is. De Jong is hier langs. Nee dat net niet. En dat is dus waar uh, Twente op loert. Het foutje op het moment dat je druk zet. En dat foutje dat zoeken ze dan bij Utsida. Het is uh, eigenlijk een oude voetbalwet. Je moet pas druk zetten op de bal als de zwakste speler van je tegenstander de bal krijgt. En daar heeft Twente bepaald dat moet Utsida dan zijn. En zo geschiedde het dus ook als De Jong nu maar weer eens wegdraait. De Jong met Chatli, Chatli, kijkt. Komt hij tot de schot? Nee, nog niet. Bal tussendoor. Komt aan bij Bayrami. Nee, dat niet. Maar uh, Rosales pikt nog op. Een overtreding geconstateerd. Dus afgefloten nu. Een overtreding op Uchida. Wat paniek daar nu in het uh, strafschopgebied van Schalke. Maar zoals gezegd, een overtreding biedt uitkomst voor de Duitsers. Het was niet de leukste minuut voor de Japanen die inderdaad de eerste bal verspeelt En dan nu uh, nog een botsingje ondergaat met Bayrami. Nou... Volgens mij gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Ja, nee. Hij zeilt er gewoon langs en valt dan wel ongelukkig op zijn rug met zijn hoofd tegen de grond. Dat doet pijn, maar volgens mij gebeurt er helemaal niks. Slechte scheidsrechter. Waardeloos. Dan maar liever die spot van vorige week. We hadden Adventure nu met 2 in voorgestaan met een penalty, denk ik. De zit voor Farfan. 36 minuten voor de duidelijkheid. 1-1 de stand na een goal, na 14 minuten van Willem Jansen. Aan schitterende, makkelijke. Twente aanval en een gelijkmaker van Huntelaar. Inmiddels zeven minuten geleden. Die totaal ongedekt met de tweede paal kon opduiken. Het bal bezit voor Fuchs. En een korte combinatie. En Fuchs is weg. De linksback komt de voorzet. Fuchs, weer is die bal aardig. Maar wordt dit keer door Tindalli geraakt. Want die is zo in de war. Dat hij geen idee heeft waar hij is. En wie er in zijn rug staat. En wat hij met die bal moet. Die bal komt ook met een rotgang. Hij raakt hem, daarmee is alles gezegd. En dat levert Schalke dan, als die bal hoog over het doel van Michailov gaat, de derde hoekschop op. Fuchs trapt met links uitdraaiend bij de eerste paal. Wordt het wel gewonnen door Douglas. En daarna is niet nuttig, want de uithaal van Farfan wordt eruit gehaald. Draxler terug naar Fuchs. Echt druk nu van Schalke. Volgende voorzet voor het doel weggehaald door Jansen. Maar Twente krijgt Schalke niet van de bal. En dus is iedereen en alles van Twente terug. En loopt alles bij Schalk over de linkerkant via de linksback. Fuchs gaat hij weer buitenom. Fuchs op zoek naar de ruimte om uh, voor te trekken. Dat lukt hem ook bij de eerste paal. Waar Jansen nu de ene naar de andere bal wegtrapt. Ook deze, Leugers, vangt op, doet het goed. En speelt bij Rami aan. Rami draait en speelt dan Leugers lastig aan. Dat doet de jongeling uitstekend. Hé, hey, scheidsrechter, is dat geen uh, vrije trap? Ja, hij uh, fluit nu alsnog. Daar leek je even op te wachten. Maar het was wel degelijk een duw doo uitgedeeld door Fuchs... En dan kan Twente even ademhalen. Alles bij Schalken in aanvallend opzicht gaat over de linkerkant. Aan de rechterkant daarbij eh, Rosales dus voor FC Twente. Maar de voorzetten op 1 na worden vooralsnog allemaal weggehaald. bal we zit voor Douglas. Nog een minuut of te gaan in deze eerste helft. Leugens, we hebben dat al een keer eerder gezegd, is goed omdat hij rustig is. Dat is natuurlijk wel plezierig als trainer. Dat je weet dat deze speler pas 21 toch zo'n partijtje meeblaast. Bairami, paas naar Chatti. Die duikt even op aan de rechterkant. Staat nu dicht bij het strafhoekgebied. Rosales geeft een voorzet nu. Wie is daar bij de tweede paal? Er is de jong. Daar is de jong. Oh. Daar is een kopbal. Maar hij komt wel boven Uchida uit. Maar staat in zo'n ongelukkige rothoek. Dat die bal nooit meer in de richting van het doel kan komen. En dus vrij ruim naast het doel van Hildebrand verdwijnt. Maar het is weer een half kansje voor Twente. Dat behalve de goal van Jansen. En die schotkans van Chutley niet zo heel ver daarna eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden heeft gekregen. Want Hildebrand, de keeper van Schalke, is eh, nou ja, niet de meest druk op, de, op het veld. Maar dit was in ieder geval weer iets. Terwijl eh, Schalke nu de bal heeft in de middencirkel. Maar Bayrami dat met een tackle onderschept en Twente overneemt. En via Jansen eigenlijk weg wil. Maar Jansen wordt uiteindelijk van de bal gezet door Jones. En het balbezit is weer voor Fuchs. En dus gaat het weer naar de linkerkant nu. Fuchs die hard inspeelt. De ruimte lichter bij Draxler. Draxler ook gevonden. Daar gaat hij weer buitenom bij Rosales. Die vraagt om rugdekking en Bayrami geeft dat maar half. Daar laat Bayrami Rosales toch een beetje in de steek. En dus moet Rosales een overtreding maken als hij door de benen wordt gespeeld door Draxler. Voordat hij het strafschroepgebied ingaat. En Draxler verdient een vrijtrap trap en bovendien krijgt Rosales de gele kaart. Maar ik vind het toch opvallend dat Rosales zegt tegen Bayrami rugdekking graag. Maar die rugdekking was ver te zoeken. Als hij er wel was geweest, had Rosales deze hele overtreding niet hoeven maken. Vrij schop voor uh, Schalke nog vijf minuten in de eerste helft We hebben gezegd. Het zou plezierig zijn op het moment dat het. Uh... Het zou plezierig zijn dat Twente de rust zou halen met in ieder geval deze stand. Jij wijst op je plaatje. Ja, Rosale stond op scherp. Ja, ja, die is geschorst. Die is geschorst voor ja. de, volgende ronde, voor de ja. volgende ronde. Nou, dat is een goed uitgangspunt. Dat Vrij wil schot ik voor voor de Zo is het. Fuchs achter de bal. Farfan bij de bal. In of uit Het wordt Fuchs uitdraaiende bal. En oei oei op hoofd van Matip. En die kopt echt maar... Nou, centimeters over. Die bal is dan blijkbaar ook nog aangeraakt. En het levert Schalke dan nog een... Hoekschop op. Nou, dat is dan wel heel knap. Maar wie heeft die bal dan aangeraakt? Geen idee. Daar zal dan een van de Twentse verdedigers nog net met een kruin tussen hebben gezeten. Douglas. Ja, dat moet dan wel. Maar ik heb de indruk dat dat niet klopt. Maar vooruit maar. Uh, er komt een hoekschop voor Schalke. Vijf minuten nog in de eerste helft. 1-1. Volhouden nu voor FC Twente. Daar komt de volgende hoekschop. En er komt een schot aan van Draxler. Geblokt. Maar nog uh, niet uit de problemen. Hè? FC Twente nu misschien wel omdat twee spelers van Schalke elkaar voor de voeten te lopen. Fuchs heeft de bal toch opgepikt. En dus gaat Schalke door. Alles en iedereen in het blauw nu op de veldhelft van FC Twente. Twente terug. En Twente heeft maar één doel in deze fase van de wedstrijd. 41ste minuut. En dat is het halen van de rust met deze 1-1 stand. En dat zou prima zijn als het gaat om het verder verloop van de wedstrijd. Uchida met een lange bal naar voren richting Huntelaar. Huntelaar daar omhoog maar afgeschermd. Door de meeverdedigende Willem Jansen. Brahma, goed op Chatli. Chatli laat zich ook even aftroeven. Brahma dan met een... Uh... De bal op goed geluk naar voren, maar laat daar nou net Rosales uh, staan. Rosales, wat doet hij daar? Blijf nou rustig. Want er zijn twee medespelers mee bij Rami. De Jong nog. Het is nog niet voorbij deze kans De Jong en oh, recht op Hildebrand af. Wat uh, deed Rosales daar precies, kan je je afvragen. Rechtsback stond ineens linksbuiten. Daar schrok hij misschien zelf ook van, al heeft hij in het verleden wel eens rechtsbuiten gestaan. Tans verkeek verkeken, omdat Hildebrand pakte en van van is recht, weg. Aan de rechterkant voor Schalke. Dan komt Schalke weer. Huntelaar wil koppen, maar de bal door Douglas weggekopt. En zo golft het op en hier. Kan Draxler overnemen vanaf de rechterkant. In dit geval draait hij zichzelf het weer uit. En zoekt hij steun bij Ushida, de Japanner. Die van halverwege de helft van Twente de bal het strafschopgebied in wil trappen. Nou ja, dat wil hij wel, maar dat lukt niet. Zwakke bal. Hij is de zwakste schakel bij Schalke. Dat uh, mag wel duidelijk zijn in de eerste helft. Want de kleine Japanner heeft weinig goeds gedaan. Dat komt Twente overigens ongelooflijk goed uit, maar dat is uh, niet best. 42e minuut van de wedstrijd. Ook deze bal zeilt het strafschopgebied niet eens in, maar langs En levert dan aan de andere kant van het veld Twente een ingooi op via Rosales. Hoe weten die, uh, die presentatrice ook alweer die dat programma presenteerde. De zwakste schakel. Ja, daar moet ik aan denken als jij hem de zwakste schakel noemt. Maar ik, uh, ik kom er even niet op. Voor zover dat belangrijk is. <lacht> Balbezit voor Twente. Verspeeld door, uh, <lacht> door uh, leugers. Maar overgenomen door Rosales. En terwijl de regie nu in mijn oor roept. Sacha Morali, zeg ik hartelijk dank. Het is leuker als Shasha Morale in jouw oren regie roept. <lacht> Denk ik. <lacht> Goed, zal ik even praten. Uh, balbezit voor uh, Hildebrand. Uh, dat is de keeper van Schalke Uchida. Daar begon het allemaal mee. Die heeft uh, de bal. 42,5 minuut op de klok. En het balbezit voor uh, Matip. De man van de rode kaart. uit De eerste wedstrijd die er dus door het inmiddels genoemde verhaal wel bij is. Kan nu aan de linkerkant kant Fuchs weer wegsturen. Fuchs weer met een voorzet. Ah, Huntelaar bij de eerste paal. Is er wel dichtbij onder druk nog van Douglas. Maar de bal gaat net aan hem voorbij. Zo is hij wel weer dreigend geworden eigenlijk na zijn goal. Klaas-Jan Huntelaar. Deze gaat over de achterlijn aan de andere kant van het doel van Michailov. Die weer alle tijd neemt met de doeltrap na 43 minuten. Het ziet er goed uit voor Twente als het gaat om het halen van de rust met deze 1-1 stand. Dan moet Schalker in de tweede helft dus twee gaan maken om uh, doorgang naar de kwartfinale af te dwingen... bij een 2-1-overwinning voor Schalke zou Twente doorgaan... op basis van het gemaakte doelpunt in deze wedstrijd. De balbezit voor Chadli aan de linkerkant van het veld in de 44 e minuut. Chadli met een mooie dribbel, het terugleggen op Leugers. goede voorzet richting de Jong, net weggehaald door Matiep. Rosales vangt op met een uh, schotpoging die wordt geblokt op het laatste moment. En dat levert, omdat Draxler er nog aan zit, Twente dan een hoekschop op. En met nog anderhalve minuut te gaan gaat Twente natuurlijk rustig aan... Op weg naar die hoekschop wel mee Douglas, wel mee Bengston, De man die de hoekschop gaat nemen is bij Ramy. 1, 2, 5 mensen van Twente in het stafopgebied van uh, Schalke. Dat... Het Leeuwdeel van het elftal daar heeft staan. Bayrami gaat, zoals gezegd, trappen doet dat indraaiend vanaf de rechterkant. Bal komt, keeper blijft staan. Douglas bijna bij de tweede paal. En die kan net zijn hoofd niet goed tegen de bal krijgen. Is wel zijn tegenstander de baas, Matip, maar dat levert dan weinig op. En dan kan Farfan counteren aan de andere kant van het veld. Een duel met Leugens. Oh, ja. En Leugens geeft hem een schop. Terug van de middenlijn, een vrije schop. Voor Schalke en normaal gesproken toch een gele kaart voor Leugens. Die zich zal realiseren dat dat er nou eenmaal bij hoort. En dat je... Ook zo af en toe, hoe vervelend het ook is om te zeggen, dit soort kaarten moet pakken op de juiste momenten. Laten we dan in ieder geval zeggen, als je hem pakt, was dit wel het juiste moment. Ja, ik denk wel dat je in ieder geval als coach van Twente, McLaren, moet gaan nadenken over het feit, over hoe lang je zo'n jongen nu moet gaan laten staan met geel op zak. Want je wilt toch niet straks, bijvoorbeeld vroeg in de tweede helft, als je nog een keer in de problemen komt, per ongeluk met tien man komen te staan. Maar dat zal McLaren ongetwijfeld doen, zeker met de... Mensen die hij nog op de bank heeft als het gaat om de middenveld. Vrij trap Farfan voor het doel. En uh, daar haalt Brama de bal te laat weg. En is het buitenspel. Bovendien heeft Michail of de bal. Voordat Matip diezelfde bal in het doel kan schieten. Maar Brama was daar niet echt slagvaardig. Op het moment dat de bal daar blijft hangen. En eigenlijk Michail of de doelman ook blijft staan. Maar ik vind dat hij er eerder uit had moeten komen. Maar die bal heeft hij uiteindelijk te pakken als hij daar in de hoek ligt. Dus. ...heeft hij uiteindelijk in zijn keuze gelijk gehad. De van Raoul, maar die buitenspel. Michailov heeft de bal te pakken. De 45 minuten zitten erop. Geen extra tijd toegevoegd aan deze eerste helft. Dus het rustsignaal van Victor Kassai. Het zagrijnig hoofd van Klaas-Jan Huntelaar, ondanks zijn doelpunt... Maar het is 1-1. Schalke zal aan de bak moeten om Twente uit dit toernooi te kegelen. Twente heeft het goed gedaan. Het kwam op voorsprong door de goal van Willem Jansen. Hunterlaar dus met de 1-1. Het is in ieder geval een stuk minder zij dan de eerste wedstrijd in Enschede. Het is goed wat er gebeurt met Twente. Want het is dichtbij de kwartfinale. Maar het moet nog wel volhouden hier in Duitsland straks als de tweede helft van start gaat. Ja, er zijn nog meer uh, wedstrijden gaande met spectaculaire tussenstanden. Daarover straks meer. Eerst nog even terug naar eerder vanavond. Want AZ plaatste zich uh, voor de kwartfinales van de Europa League. In Italië verloor het met 2-1 van Udinese. Maar door de 2-0 thuiszege van vorige week was het voldoende om door te gaan. Het was een wedstrijd met het vernijn in het begin. En die houtkamp in gesprek met de doelpunt te maken van AZ, Erik Volkenburg. Vertel even over die eerste anderhalve minuut van de wedstrijd. Uh, de rode kaart bedoel je? Nou ja, een lange bal van achteruit op uh, Flora Flores. Ik denk een eerlijk duel om de bal, uh, schouderduel. Ik vond absoluut geen rode kaart. Ik vond het uh, discutabel of, of, het, uh, of het zelfs een overtreding was. Maar uh, ja, de, de scheidsrechter trekt groot, Ook nog voor de verkeerde speler, voor Mooisander. Maar uh, in mijn ogen geen, geen penalty. Maar goed, uh, je weet, uh, dat moet je nou accepteren en dan moet je het omzetten. En uh, dat was even moeilijk, maar uiteindelijk uh, kregen we de controle enigszins terug. Maar dan kreeg je die tweede klap, want je komt 2-0 achter. Ja, precies. Nou, eigenlijk, uh, uh, de, de, de tweede klap was de 1-0 natuurlijk. Maar uh, uh, 2-0 inderdaad. En toen, uh, toen begonnen, begonnen zij iets minder aan te dringen. Hadden we iets meer controle uh, over hoe zij speelden. En, uh, en begonnen zij iets minder uh, proberen uh, kansen te creëren, leek het wel. Of in een te laag tempo in ieder geval rondspelen. Waardoor wij een beetje konden temporiseren en een beetje konden uh, goed uh, organiseren. En uh, zo kregen we ook uh, een aantal uh, kansen en een goal. Een goal, zeg je Bijna uh, overbescheiden. Een goal die goud waard is. Ja, dat klopt. Uh, nou, dat is geweldig om te maken. Uh, uh, dat was een heerlijk gevoel. Dan kom je in de rust. Wat zegt Verbeek dan? Want hier staan 2-1 achter met die man. Uh, je kunt toch wel wat verwachten van ineens. Ja, nou ja, in ieder geval moesten we niet zo beginnen als, als we aan het begin van de wedstrijd deden. En, uh, en uh, kijk, zij moeten er toch nog twee maken dan om um, um door te gaan... Dus uh, je weet dat ze gaan aandringen. Uh, dat deden ze ook, maar ik, uh, we zijn er toch onderuit gekomen onder de druk. En ja, zo. Want jullie waren veel gevaarlijker. Ja, dat, ja, nou ja, zij waren ook wel gevaarlijk op sommige momenten. Met Dinatale en uh, Flora Flores, goede spelers natuurlijk. Dus, uh, ach, we hebben het overleefd zo. Hoe kijk je nou terug? Is dit uh, het mooiste in je loopbaan tot nu toe? Weet ik niet. Ik, uh, zo kijk ik niet. Ik vond dit gewoon een hele mooie dag. En, uh, ik vond het geweldig om hier te spelen in dit stadion uh, met AZ. En, uh, ik ben heel erg blij dat we door zijn. Laatste acht, koploper en halve finale beker. Nou, dat gaat lekker. Understatement. Ja, ja. ja. <laughs> ik dacht dat wel. Ja, Erik Valkenburg was dat de doelpuntemaker van uh, AZ. Dat dus uh, met 2-1 verloor, dat dan wel, maar wel doorgaat naar de volgende ronde. Goed, dan de andere wedstrijden die vanavond gespeeld worden. Besiktas tegen Atletico Madrid. De eerste wedstrijd eindigde in een 3-1 overwinning voor uh, Madrid. Daar staat het inmiddels rust. En Atletico Madrid staat met uh, 1-0 voor. Dankzij een goal van Adrian. Dan naar... Manchester City tegen uh, Sporting Club de Portugal. Oftewel uh, Sporting uh, Club de Portugal, inderdaad. Daar staat het 0-2. Uh, thuis City dus 2-0 achter, doepende van Fernandez en Ricky van Wolswinkel. Stijn Schaars staat ook in de basis bij Sporting. Olympiacos Pireus tegen Metlis Garkov. Daar staat het 1-0. Eerste wedstrijd 1-0 voor Olympiacos Pireus. Overigens moet ik erbij zeggen dat uh, Sporting ook al de eerste wedstrijd won thuis van Manchester. City. De kans is dus niet geheel uitgesloten of er moet een wonder gebeuren dat ook City na Manchester United wordt uitgeschakeld vanavond in de Europa League. Dan naar PSV. Dat is uitgeschakeld in de Europa League. Dat had u eerder al kunnen horen. Dat is op zich niet verrassend na die 4-2-nederlaag van vorige week bij Valencia. Wat veel belangrijker is, dat PSV kan terugkijken op een prima wedstrijd. De 1-1-uitslag geeft aan dat de ploeg een stuk beter speelde dan de afgelopen tijd. Rob Fleur gaat daar natuurlijk over praten met Kevin Strootman. Ben je ondanks de uitschakeling Kevin Strootman een beetje tevreden? Ja, ik denk dat je het goed zegt, een beetje. Natuurlijk, uh, je bent gewoon teleurgesteld dat je me uitschakelt, maar je hebt het gewoon in die uh, uitwedstrijd heb je het weggegeven. En, uh, vandaag probeert, kom je, ja, kan je in de eerste half 1-0 voorkomen. Toch ongelukkig kom je in de tweede half begin 1-0 achter. En dan ga je ervoor, maar uh, ja, we hebben kansen gehad, maar niet genoeg gescoord. Er stond wel een PSV, een ploeg op het veld, leek het vanaf de, uh, de zijkant. Ja, klopt. dat is denk ik de basis daaruit. Want daar moet je, moet je altijd spelen. En uh, dus misschien de laatste tijd is dat, uh, kwam dat niet zo over. Maar gelukkig was dat vandaag wel zo. Voetballend kan nog veel beter. Je mist nog wat vertrouwen, maar dat uh, kan alleen komen door uh, de overwinning. Is dit een beetje ja, de ommekeer? Als ploeg in elk geval uh, je stinkende best doen en dat je weer een team bent. Is dat de winst? Uh, ja... Misschien wel, als je uh, toch de positieve van deze wedstrijd uh, eruit wil halen, dan, uh, dan is dat het denk ik wel en uh, daar moeten we mee doorgaan. En we elke wedstrijd moeten we zo met die instelling het veld in gaan. Hoe zaten nou jullie af op in de kleedkamer van een gemiste kans of was er toch een, een, een ja, enige vorm van tevredenheid? Nou, toch wel een gemiste kans. Uh. Je hebt toch wat kans gehad, zeker in de eerste helft. Als je dan toch die 1-0 maakt, dan wordt het wat spannender. En, uh, ja, het is jammer dat het niet gebeurd is. Maar ja, wat ik zeg, misschien ben je vandaag gewoon door, door een betere ploeg bij je uitschakeld. Um, wat is er veranderd de voorbije dagen? Ja, het Is maar, wat is het? 72 uur, waar hebben we hebben het over? Nee, de Roma is heel kort, we hebben pas één training gehad. En uh, ja, kijk, de nieuwe trainer zat er, zat er eerst ook al, dan als assistent. En nu heeft hij ja, meer verantwoordelijkheid en is nu de hoofdtrainer. Maar, uh, ja, het is niet zo dat, dat we opeens hele andere dingen... Uh, aan het doen zijn. Nee, want verhoudingsgewijs was er niet eens zoveel veranderd. Het waren dezelfde lo spelers als tegen NAC. En alleen twee plaatswissels, uh, Labiat op het middenveld en wij hem aan de rechterkant. Ja, daarom. Dus, en dat gebeurt, dat gebeurt wel vaker. En, uh, dus uh, ja, zoals je ziet, is zoveel veranderd er niet. Alleen uh, misschien is er nu iets meer druk van het, uh, van het elf 12 Omdat je gewoon ja, merkte dat de trainer uh, door onze resultaten sneller onder druk kwam te staan. Ben je heel gevreesd voor deze wedstrijd? Wat bedoel je? Uh, angst gehad van, je, je, als het maar goed gaat? Nee, eigenlijk geen moment. Je, je hebt er zin in. Uh, het is natuurlijk lekker na, na een nederlaag om zo snel mogelijk weer te spelen. Om, om het recht te zetten. En uh, Als je een week moet wachten is dat juist uh, frustrerend. En we hebben nu gelijk, uh, ja... We hebben het geprobeerd, alleen jammer, ja, het was niet goed genoeg. We moeten het verleden maar meteen een, streep, een dikke streep onderzetten. Dat denk ik wel, je moet door. Er zijn nog genoeg wedstrijden en uh, moeten we moeten ons nu richten op de competitie en de beker. En uh, daarin uh, doen we nog volop mee. PSV heeft je, zoals het heet, vertrouwen getint. Nou dat, dat hopen we na zondag. Overwinningen dat, uh, dat geeft vertrouwen. Maar uh, ja, in ieder geval uh, is de basis. Is de... Kevin Stroopman was dat tegen Rob Fleur. We gaan er even uit voor het NOS Nationaal van 10 uur. Daarna zijn wij weer terug. Tot zo. Op één. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Gerdy Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, over de kloof tussen burger en parlement. Rapper Def Pie is gastrecent, Sport met Frits Barend. Brouwen met Bert Brussen en Amsterdamse Soul van Steten.